7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Pensioenen in 2013 mogelijk omlaag. Kamercommissie bezoekt Srebrenica. En dochter voor echtpaar Sarkozy.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 De Verenigde Naties zeggen dat het aantal politieke gevangenen in Noord-Korea in tien jaar fors is gestegen. Zo'n 200.000 mensen zitten nu opgesloten in kampen, zegt de speciale VN-rapporteur voor Noord-Korea Darusman. En vergeleken recente satellietbeelden van het Stalinistische land met die van tien jaar geleden. Daarom roept op het regime in Pyongyang op de gevangenen vrij te laten. In een rapport wijst hij ook op de kritieke voedselsituatie. Een kleine delegatie van de Verenigde Naties is in Noord-Korea om de voedseltekorten in kaart te brengen. In Chili is een grote demonstratie tegen het onderwijsbeleid van de regering uitgelopen op rellen. Ongeveer 25.000 mensen betoogden in de hoofdstad Santiago voor goedkoper en beter onderwijs. Het liep uit de hand toen honderden gemaskerde demonstranten stenen en Molotovcocktails naar de politie gooiden. De relschoppers vielen een tankstation aan en wierpen barricades op. De politie zette traangas en waterkanonnen in en pakte tientallen mensen op. In Chili wordt al maanden gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid. Studentenvakbonden willen dat het onderwijs voor iedereen gratis wordt. Volgens de regering zijn de demonstranten radicalen... en heeft het geen zin met hen te onderhandelen.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 Marco van Basten wordt geen directeur van Ajax. Hij heeft uitvoerig met de clubleiding gesproken. Maar beide partijen zijn er niet uitgekomen, zegt van Basten. Hij was voor door Ajax-commissaris Johan Kruijf naar voren geschoven. De directeursfunctie bij Ajax is vakant sinds het vertrek van Rick van der Boog deze zomer.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 Dan nog het weer, verspreid over het land enkele buien. In de middag minder buien, meer ruimte voor de zon en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droog en flinke zonnige periode en ook een graad of 11. ANWB ah, Verkeersinformatie met een tiental files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De langste file staat op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoete rijndijk 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerreis ook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht staat daarom 4 kilometer file. En er zijn uitgelopen werkzaamheden op de A67 bij Venlo. In de richting van Eindhoven loopt het vast tussen Stralen en Velden over 3 kilometer.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 NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven heftige demonstraties en stakingen in Griekenland. waar woede heerst over de bezuinigingen en belastingverhogingen in het land. Ondertussen stemde het parlement in Athene voor alle maatregelen. Straks meer vanuit de stad. De problemen in Griekenland en de rest van de eurozone hebben inmiddels ook ons land bereikt. Want de Nederlandse pensioenfondsen verkeren nu serieus in nood. De grootste pensioenfondsen waarschuwen vandaag dat het zo slecht gaat... dat ze mogelijk in de toekomst de pensioenen moeten verlagen. In ieder geval is er niet genoeg in kas... om de koopkracht van de honderdduizenden gepensioneerden op pijl te houden. Door een lage rente en lagere resultaten op de beurs... is bijvoorbeeld de dekkingsgraad van pensioenzorg, zorg en welzijn, pensioenfonds, zorg en welzijn... gedaald tot 91 procent. Directeur Peter Borgdorf legt uit wat dat betekent. Wij rekenen uit hoeveel geld hebben we nu nodig. Dat zou 100 moeten zijn, want dan heb je precies genoeg. We hebben maar 91, dus we komen 9 euro op elke 100 euro tekort. En dat betekent dat u ook dit jaar niet in staat bent om de pensioenen te verhogen, want dat geld is er gewoon niet. Nee. daar begint het mee. Wij uh, willen heel graag de loonontwikkeling in de sector volgen en dat kan u niet. Dus het betekent dat mensen niet meer krijgen, terwijl de prijzen wel zijn gestegen. En dat is nu al voor het hoeveelste jaar op rij? Ja, een aantal jaren achter elkaar. We hebben een tekort. Je kunt niet zeggen, het is elk jaar niet geweest. Het was soms een klein beetje. Maar per saldo zitten we nu op ruim 9,5 niet gegeven indexatie. En dat was wel het doel eigenlijk. Dat is wat het pensioenfonds zich tot doel stelt. Ja, onze ambitie is om de loonontwikkeling te volgen. Dus te zorgen dat mensen een welvaartsvast pensioen hebben. Dat is wat onze ambitie is. Maar die kunnen we niet waarmaken op het ogenblik. Ja. Drie jaar geleden ging het ook slecht met het fonds. Um, toen zei u van nou, vijf jaar hebben we nodig om weer gezond te worden. Maar na drie jaar staat u weer eigenlijk slechter dan waar u uh, begonnen was. Ja, dat doet pijn. En dat kan betekenen dat wij, als het aan het eind van het jaar niet verbeterd is... dat we dan verdergaande maatregelen moeten treffen. Verdergaande maatregelen in de zin van een premieverhoging... en een kwarting van de rechten van gepensioneerden. En hoeveel minder kan dat zijn dan? Ja, dat hangt er erg vanaf hoe de dekkingsgraad echt is. Het loopt op dit moment gelukkig weer wat op. Maar als het zo is dat wij onder de 94 staan... dan moeten we er rekening mee houden dat we de rechten kunnen korten... tot maximaal 10% voor alle deelnemers. Gepensioneerd, de werkenden en de slapers. Dat zijn gewoon draconische maatregelen. En u had waarschijnlijk niet gedacht dat het nodig zou moeten zijn. Nee, je maakt zulke beleid omdat je voorbereid wil zijn voor het geval dat. Maar je wilt niet dat het hoeft te worden toegepast... Maar ja, het is wel gemaakt omdat wij weten dat pensioenfondsen afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling en van de rente. Dat kunnen we niet negeren. Nou, en nu bewijst de actuele situatie hoe terecht het is dat je voorbereid bent op hele slechte tijden. Wat wij vaststellen is dat de eurocrisis slachtoffers kent en de eerste zijn mensen die deelnemen in een pensioenregeling. Dus u kijkt met grote belangstelling naar wat er zondag gebeurt in Europa? Ja, wij zijn, wij zijn heel erg nieuwsgierig welke beslissingen nu worden genomen. En wij hopen dat er nu een finale beslissing zal vallen. Waardoor er echt weer vertrouwen is. Het is de afgelopen maanden steeds geweest. Ja, de volgende maand gaan we weer verder praten. En dan gaan we weer verder praten. Wij hebben behoefte aan een definitieve oplossing. En dat zal een zware oplossing zijn. Maar hij is de enige die werkt, is een oplossing waar banken en. Ja, de hele markt weer vertrouwen in heeft. Als we nu niks doen, weet ik zeker dat deelnemers in pensioenfondsen de eerste slachtoffers zijn. Ja, ze doen dus wel wat bij zorg en welzijn... want er is dus geen indexatie van het pensioen volgend jaar. Gemiddeld krijgt de gepensioneerde van zorg en welzijn volgend jaar... zo'n 650 euro minder dan verwacht. En als het, pensioen, het fonds de pensioenen moet verlagen... dan verdubbelt dat bedrag tot ruim 1200 euro. Gert en Dennekamp hoorde u in gesprek met directeur Peter Borgdorf. En u hoorde het de directeur Borgdorf al zeggen... het heeft alles te maken met de problemen in de eurozone. De schuldencrisis, Griekenland. En daar gaat... Het land de tweede dag van algemene stakingen tegemoet. Volgens sommigen de grootste protesten sinds jaren. Gisteren ging het er zo nu en dan heftig aan toe. Misschien heeft u de beelden gezien. In de straten van Athene leverde de politie slag met woedende demonstranten. Jongeren vielen winkels aan die open waren gebleven... ondanks de oproep om te staken. En later op de avond stemde het Griekse parlement dus weer in... met een nieuwe ronde van bezuinigingen. Het was een hoofdelijke stemming. Het ging zoals gepland. 154 parlementsleden stemden voor. 141 waren tegen. Ja, en dan kunnen ze dus buiten demonstreren wat ze willen... correspondent Corny maar de bezuinigingen gaan door. Dat ziet er wel naar uit. Maar vandaag moet nog over alle artikelen in dat wetvoorstel apart worden gestemd. En dan pas wordt, worden deze plannen dus wet. Toch heeft ja, gisternacht de stemming wel een indicatie... dat de socialistische parlementsfractie, hè, die uit die 154 mensen bestaat... zich opnieuw achter de regering heeft geschaard. En ja, de verwachting is dan ook dat zij ook voor al die aparte artikelen zullen stemmen... Uh, tot nu toe is alleen van één socialistisch parlementslid bekend... dat zij tegen één artikel zou stemmen. Zeg, Connie, die protesten gisteren... waren die zelfs voor Griekse, be Griekse begrippen heftig? Nou ja kijk geweld is er natuurlijk meer bij demonstraties in Griekenland dat hebben we voor de zomer gezien vorig jaar gezien uh, maar het punt is dat het altijd uh, veroorzaakt wordt door dezelfde groepen dat wil zeggen het zijn uh, de uh, bekende anarchisten en extreem linkse activisten die uh, zich mengen uh, tussen de demonstranten en die er alleen op uit zijn om uh, geweld te gebruiken en vernielingen aan te richten en ja ja soms is die groep groot, gro soms is die groep klein. En gisteren waren toch wel ja enige honderden jongeren voornamelijk in het zwart gekleed. Dat is een beetje vergelijkbaar met het black bloc in Italië. Uh, die uh, duidelijk uh, er alleen op uit waren om geweld te gebruiken en vernieling aan te richten. Dat hebben ze ook gedaan. Tja. Nou, er was gisteravond gelukkig voor de Grieken ook goed nieuws, begreep ik, uh, Connie. Ja, Olympia Kors, de meest bekende voetbalclub hier in Griekenland... die heeft in de Champions League gewonnen met 3-1 van Borussia Dortmund. Nou, die wedstrijd werd overigens wel uitgezonden door de staatstelevisie... Uh, waar officieel de werknemers uh, hadden moeten staken. Maar uh, die hadden van hun vakbond toestemming gekregen om uh, wel te werken... op voorwaarde dat de sportverslaggevers publiekelijk hun solidariteit uitspraken... met de staking. Nou, dat hebben ze dus tijdens... Die die wedstrijd ook gedaan. Uh, en verder waren ook in het stadion uh, ja, leuzen van uh, supporters tegen Duitsland en tegen de trojka te horen. Uh, ja, ook die waren dus niet alleen uh, met de wedstrijd bezig. Nee, maar er moest wel voetbal gekeken worden, begrijp ik, Corny. Ja, dat is ook, uh, dat is ook wel gebeurd. Oké, okay. hey, dankjewel. <tied> Spelen. Een race was er ook in Australië, uh, alhoewel daar ging het niet alleen om de sport. De Nederlandse teams in de Solar Challenge, Down Under. U hoort zo dadelijk of ze een prijs hebben kunnen pakken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 11 files, Marcel. Op de A4 richting Amsterdam. Ik begin met goed nieuws, want er, daar liep het vast vanwege een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven. Inmiddels is er wel een file ontstaan van 9 kilometer tussen Leidsendam en Zoetewouder-Rijndijk. Ook een ongeluk op de A16 naar Rotterdam bij Dordrecht, 5 kilometer. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de werkzaamheden op de A67 bij Venlo zijn uitgelopen. In de richting van Eindhoven staat daarom tussen Bankum in Duitsland en Velden 4 kilometer file. Het is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is kwart over zeven. We gaan naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Al weken zoomde het rond in Frankrijk. Presidentvrouw Carla Bruni zou op het punt staan te bevallen. Nou, gisteravond was het eindelijk zover. Terwijl manlief Nicolas Sarkozy in Duitsland was... in Frankfurt voor sport spoedoverleg over de eurocrisis met bondskanselier Merkel... beviel Bruni iets na acht uur s'avonds van een dochter. Het Franse Radio Nieuws kon dat om elf uur s'avonds bevestigen. Europe 1, il est 23h. Le rappel des titres, Jean-Michel Douaise. La naissance de l'enfant de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. C'est une fille, elle est née en début de soirée, peu après 20h, à la clinique de la muette. L'accouchement s'est bien euh, déroulé et Nicolas Sarkozy vient d'arriver il y a quelques minutes à cette clinique de la muette. Nicolas Sarkozy, de retour de Francfort. Jo, dat kindje is een meisje. De bevalling verliep voorspoedig en Sarkozy... was vlak voor 11 uur s'avonds weer terug uit Duitsland. En met de geboorte kwam er ook een einde aan een lange werkdag... voor de Franse media... die gisteren voortdurend in zeer hoge staat van paraatheid verkeerde. Want een president die tijdens een zittingsperiode een baby krijgt... dat is nog nooit gebeurd in Frankrijk. Media rukten uit op volle oorlogsterkte, zag correspondent Frank Renaud. Een rustige straat in Parijs. Maar wel een rustige straat met politie en burger cameramensen achter dranghekken en fotografen verstopt bij de overburen. In de Rue Nicolo in West-Parijs staat de kliniek waar Carla Bruni gaat bevallen. De Franse televisie doet live verslag. Ja. Carla Bruni-Sarkozy is dit matin aan de Klinique de la Mette in Paris En niet alleen de TV, ook de Franse radio volgt op de voet wat er gebeurt. à Alleen, er gebeurt niet zo heel veel om verslag van te doen. Eigenlijk zien en horen we helemaal niks gebeuren. Oh ja, toch wel. President Sarkozy komt even naar binnen en gaat daarna weer naar buiten, vertelt een verslaggever live op televisie. Een half uur was de president dus binnen. En meer weten we niet. Want het Élysée, het presidentieel paleis, doet geen mededelingen. En Carla Bruni heeft ook al eerder gezegd... dat ze de baby niet aan de pers zal laten zien. Le Journal de 20 uur, David Pujadas... En dan lijkt 's avonds het 8 uurjournaal van televisiezender France 2 toch even met nieuws te komen. L'Élysée se prépare à accueillir un bébé. Carla Bruni Sarkozy est entrée à la clinique ce matin. De zender heeft een exclusief interview met Carla Bruni. C'est à dire, je vais pas le présenter, certainement pas. Ce n'a aucune utilité. Ik ga mijn baby niet laten zien aan de pers, vertelt de presidentsvrouw nog eens. Je ne sais pas si c'est les Français ou vos confrères qui veulent le voir. Ik denk dat jullie, journalisten, meer bezig zijn met mijn baby dan dat de Fransen mij bezig zijn. Dus Carla Bruni via Frank Renaud. Um, ze wil per se, Carla, niet in de publiciteit met haar baby. En voor wat het waard is, in een internetpeiling op de news site zei bijna twee derde van de Fransen dat ze er ook geen belangstelling voor hebben. We gingen maar eens even kijken in Amsterdam. Het zou een weekendrevolutie zijn, maar een deel van de mensen... die zich afgelopen zaterdag verzamelden op het Buursplein in Amsterdam... is er nog altijd. Het herfstachtige weer, een beetje koud van de afgelopen dagen... heeft ze nog niet verjaagd. Occupy Amsterdam, een bescheiden poot van het internationale verzet... tegen het grootkapitaal, wordt inmiddels een beetje geholpen... met gratis eten, stoelen en een tentcel. Verslaggever Matthijs van de Wiel was er, gisteravond laat. hele grote tent bijgekomen. En daar is er iedere avond live muziek. Dat mag tot 10 uur. En er wordt maar een half uurtje te lang doorgespeeld. Hoi, zijn er nog boterhammetjes dus of iets te eten? Er is ook een bar. En wie zin heeft, mag afwassen. En dan zeggen ze gewoon van, uh, willen iemand afwassen? En ik denk nou, ik heb niks te doen. Nu ga ik me even afwassen. Het uh, raakt georganiseerd? Ja, steeds meer. En het breidt ook per dag uit. Het verandert... Uh... De hele tijd. Het tentendorp gaat de vijfde nacht in. Het is 6 graden en om de haverklap valt er een bui. En daarom blijft niet iedereen hier ook iedere nacht slapen. Nou, ik was hier van zaterdag tot en met maandag heb ik hier geslapen. Al heb ik eigenlijk geen oog dicht gedaan. En uh, toen uh, was ik even twee dagen weg. En nu ben ik weer terug. In de EHBO-tent heeft de oudste kampeerster, een oud verpleegster, vanavond dienst. Ja, ik word hier een beetje de troeter om. Maar ze is het een beetje zat. Wat nog niet nat was, is nu nat geworden. En ze denkt erover om terug naar huis te gaan. Ik heb hier 200 kilometer voor gereisd. Dus dat heeft me 25 euro gekost... Ik vond dat ik hier moest zijn omdat ik al 20, 30 jaar geleden dacht van dat loopt allemaal mis. Het moet in ieder geval het reisgeld waard zijn en ik moet hier goed kunnen slapen. Maar als je spullen nat worden, dan kun je niet lekker slapen. Maar dan is het doel nog niet behaald, dan gaat je om praktische redenen naar huis. Als je hier blijft met een saccharinige kop, dan kan ik beter bij de centrale verwarming zitten met een saccharinige kop.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 Wat? Ja, dat is op ook. hier de discussie aanwakkeren. Nou, ik kwam toevallig langs nee. en ik dacht, ik, uh, ga, ik wil eens even weten waarom mensen hier staan. Wat voor kritische er staan, vragen? Maar het lijkt mij fantastisch als er ook een boodschap wordt uitgedragen. Ja. We doen heel hard ons best om juist geen centrale boodschap te hebben. Alle mensen hier hebben een boodschap, die hebben een eigen boodschap. Je, je kijkt nog niet overtuigd. Nee. Je gaat niet je tentje thuis halen. Nee, absoluut niet. Nee, nee, niet, niet. Nou, ze zitten er nog wel eventjes, maar het wordt wat zwaarder. U hoorde het Matthijs van der Wiel gisteravond bij het Beursplein in Amsterdam. In de Champions League van gisteravond op het nippertje... ...pakte Arsenal toch nog de overwinning tegen Olympique Marseille. In blessuretijd maakte Aaron Ramsey het enige doelpunt. Het van Gelder sprak na afloop met Arsenal-aanvaller Robin van Persie. Robin, uh, mogen we een lucky win noemen? Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Maar uh, ik had uh, eigenlijk al uh, voor 0-0 getekend, hè, moet ik zeggen. Dus uh, uit hier in Marseille een mooi resultaat. Maar als je dan toch nog even lekker die twee extra punten kunt pakken... Hè, dan uh, is het nog mooi natuurlijk. Vanaf de tribune was het een draak van een wedstrijd. Ja, vond ik het echt verschrikkelijk. Ja, af en toe vond ik het ook best wel wat traag gaan. Van bij heel de... ja. balverlies, uh, gekke combinaties die niet liepen... Ja ja, ja, ja, klopt. dan is het uh, gek als je dan zelf speelt, dan beleef je toch iets anders. Uh, ik beleefde het wel als draag van beide kanten. En uh, uh, de laatste vier, zowel van Marseille als van ons, konden heel rustig opbouwen. En dan vanaf het middenveld werd het heel slordig. Ook weer van beide kanten, dus... We kwamen er niet echt uit. Zij ook niet echt. Uh, ja, beide ploegen hadden niet echt uh, sprankelende aanvallen of zo. zag dus. ze zagen jou ook soms niet staan. Ik zag je soms ook wel met gebaren van... kijk nou, ik loop achter de linie. Ja, soms dan maak je een loopactie. En dan... Uh, ja, volgens mij wel een aantal goede loopacties. En dan vind ik gewoon dat je het gewoon moet proberen. Ondanks dat die bal dan uh, ja, verkeerd kan gaan. Of uh, iets, te, iets te ver door kan schieten. Dan vind ik toch dat je het moet proberen. En dat uh, gebeurde niet vaak genoeg, vond ik zelf. Maar... Uh, ja, soms heb je zulke wedstrijden dat het gewoon uh, lastig is om uh, te spelen. En dat die jongens zeg maar, vanaf het middenveld um, dan andere keuzes maken. Die uh, kiezen dan om uh, ja, toch ietsje behoudender te spelen. En dat begrijp ik ook wel in zo'n wedstrijd. Het staat 0-0, het is uh, toch wel spannend. Eén ja, keer balverlies kan nou uh, cruciaal zijn. Dus uh, ja, ik begrijp het wel, maar soms vind ik het best wel jammer. Jij moet de eerste speler worden in de geschiedenis volgens mij, van het voetbal... die een corner moet nemen en er zelf in moet koppen. En moet zoveel van jou afkomen. <lacht> nou, nee, zo erg ook weer niet, hoor. Dat kon je vandaag ook zien met de hele goede goal van Ramzi. Dat ik uh, geen aandeel... Nee, goed, oké, okay, dat doen we niet. Ben <lacht> nee, je begrijp wat ik bedoel? Ja, ja, maar ik vind het ook wel fijn, hoor. Ik heb er geen moeite mee. Uh, ja, sowieso vraag ik dat af van mezelf. En uh, uh, ja, dat het nu iets meer van mij afhangt met uh, sommige situaties... Uh, vind ik geen enkel probleem. Kijk die wedstrijd maar een keer terug, dan denk ik dat je hetzelfde voelt als wij. Oké, okay, dat ga ik doen. Robin van Persie, erg belangrijk voor Arsenal dat op de valrip toch nog wist te winnen in de Champions League. We gaan nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Um, Joris, wat kan er al gestemd worden? Hmm. Dat klinkt niet weg. Dat klinkt niet als een hele fijne verbinding. Doris, hoor je mij. Nee, hè? Nee. Ja, dat kan ook. Hey, kijk. Van het nee, huis van de hartje. Aan de helemaal andere kant van de haar. Nee, dit gaan we zo niet doen. Dit, ik geloof niet dat dit voor de luisteraars te volgen is. Um, wij nemen u even mee naar de reclame en we zijn zo dadelijk terug. to me make me believe that my life is not my own and if life were like my dreams all the things I would see I would be so much braver than I know mm. Zoals dat met The City Never Sleeps. Wij proberen nu uh, beter contact te krijgen met Joris van der Kerkhoff in Den Haag. Waar gestemd gaat worden door Tunesiërs. Er zijn verkiezingen namelijk aanstaande zondag in Tunesië. Dat zijn de eerst vrije verkiezingen in dat land. En uh, Nederlandse Tunesiërs die kunnen al stemmen op dit moment hier. Hoort u later meer over.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 Wie heb nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamertemperaturen. één ja. graadje ogen. Hoe moeilijk kan dat nou zijn? De Remea Isense Klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op remeha.nl. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de test op watdoejijbijbrand.nl. jij bij brand.nl Iedere tiende tester ontvangt een gratis rookmelder. Want rookmelders redden levens. Prijzen winnen, dat vindt u geen kunst?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 De grote pensioenfondsen waarschuwen en Kamercommissie bezoekt Srebrenica. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De grote pensioenfondsen waarschuwen dat het zo slecht met hun financiën gaat... dat ze mogelijk in de toekomst de pensioenen moeten verlagen. Door de lage rente en de tegenvallende beurskoersen... is de dekkingsgraad van veel fondsen gedaald tot ver onder de kritische grens van 105 procent. Directeur van de Pensioenfederatie Gerard Riemen... Dat betekent dat uh, ze na de stand van eind september gewoon echt uh, uh, volks te weinig geld in kas hebben om alle verplichtingen die ze hebben uh, te voldoen. Bij het op één na grootste pensioenfonds, zorg en welzijn is de dekkingsgraad nu 91 procent. En dat betekent dat de pensioenen in 2013 wellicht verlaagd worden en ook kunnen de premies omhoog gaan. Belangrijk is hoe de pensioenfondsen er eind dit jaar voor staan. Als het zo slecht blijft als het eind september was... dan zal dat voor uh, heel veel deelnemers aan heel veel fondsen betekenen... dat er in 2013 uh, op de pensioenuitkeringen gekort moet gaan worden. Gisteren zei minister Kamp dat een aantal probleemfondsen een uitstel krijgt. Ze mogen er langer over doen om hun financiële positie te verbeteren.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 Het Europese noodfonds moet worden vergroot... en er moet een goede oplossing voor Griekenland komen, zegt Trichet. Zondag is er een belangrijke Europese top... maar Merkel en Sarkozy zijn het nog altijd niet eens... over hoe dat noodfonds EFSF moet worden vergroot. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. Er zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. En nu is de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken in Bosnië. Vanwege de mogelijke toetreding van Bosnië en Montenegro tot de Europese Unie. CDA-Kamerlid Knops. Om te gaan, maar om te kijken inderdaad in hoeverre Bosnië-Herzegovina klaar is voor de toetreding. We hebben gezegd: nou dan is het nu een goed moment om ook dan naar uh, Sovereignty te gaan. Want je kunt niet uh, de geschiedenis heen blijven lopen. Je zult uh, je medeleven moeten tonen. Dat willen we ook graag. Dat willen alle leden van de delegatie uh, graag. En daar is nu het moment voor. En de Kamerleden zullen praten met nabestaanden van de duizenden moslimmannen die daar door Servische troepen zijn vermoord. En Nederland wordt daarvoor medeverantwoordelijk gehouden, omdat Nederlandse VN-militairen de veiligheid in Srebrenica moesten garanderen.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 De Verenigde Naties zeggen dat het aantal politieke gevangenen in Noord-Korea in tien jaar fors is gestegen. Zo'n 200.000 mensen zitten nu opgesloten in kampen, zegt de speciale VN-rapporteur voor Noord-Korea Darussman. die baseert zich onder meer op satellietbeelden die zijn gemaakt van het Stalinistische land. Darussman roept het regime in Pyongyang op de gevangenen vrij te laten. Marco van Basten wordt geen directeur bij Ajax. Hij heeft uitvoerig met de clubleiding gesproken, zegt van Basten. Ik heb wel met Ajax gesproken en op zich was het interessant. Alleen er zaten nog een hoop mitsen en maar aan. En uiteindelijk uh, zijn we daar niet echt uh, vlot uitgekomen. Dus we hebben wat dat betreft gezegd van, uh, laat me zitten. Van Basten was door Ajax-commissaris Johan Cruijff naar voren geschoven. Ajax is sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe directeur. Want Rick van der Boog die is vertrokken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 AMWB Verkeersinformatie. Er staan 12 files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A4 naar Amsterdam, tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp. 5 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En op de A16, daar staat langs de langste file van dit moment vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 12 kilometer. Dat komt door een combinatie van een te hoge vrachtwagen voor de Drecht En daarna een kapotte auto in die file. Nou, de weg is nu weer vrij, dus aan de voorkant trekt het weer op. Er zijn uitgelopen werkzaamheden bij Venlo op de a in de richting van Eindhoven. Daarom staat er tussen Wankum in Duitsland en Velden 4 kilometer. TempoTeam vindt dat bedrijven meer gebruik moeten maken... van de kennis en ervaring van 45-plussers. Dat vinden wij, van TempoTeam. Maar veel belangrijker, wat vindt Nederland? Dus hebben we het gewoon gevraagd? En die uitkomsten staan nu in de nieuwste editie van Anders Werken. Het magazine voor werkgevers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 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, NOS.nl of via Twitter... voor uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. Er komt een meldpunt voor horecaondernemers in Midden- en West-Brabant. Ondernemers die zich bedreigd of geïntimideerd voelen... kunnen zich daar melden. Peter Werter, voorzitter van deze brancheorganisatie uh, in Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een dag na het oppakken van de Satudara-leden voor afpersing van horecaondernemers. Um, u heeft dit bekendgemaakt, um, een dag daarna, dat het meldpunt komt. Dat kan geen toeval zijn, kan ik mij zo voorstellen. Nou, dat is wel toeval, want dat zat al een tijdje in de pijplijn. Alleen het is versneld, uh, verzonden naar onze leden, door de gebeurtenissen van dinsdag. Door ze gerust te stellen en aan te geven dat er een meldpunt is? En daar moeilijk mee uit de voeten kunnen, dan hebben ze in ieder geval een, een, een telefoonnummer waar ze in alle vertrouwelijkheid advies kunnen vragen. Maar u was er dus al een tijd mee bezig, dus het, het was nodig blijkbaar. Ja, we zien toch een stuk verruwing in het uitgaansgebied. Uh, en dat is, maar dat is niet alleen in Breda, dat zien we in heel Nederland plaatsvinden. Alleen verruwing, meneer Werther? Uh, ja, de omgangsvormen worden wat anders. We zien, in, uh, en dan praat ik voor Breda, uh, dat uh, de doelgroep uh, die van uitgaanders uh, is dan het verjongen. Uh, en er zijn, dus zijn een aantal omstandigheden die aan het veranderen zijn. En dat, uh, dat merk je. En hoe komt dat? In Breda, als ik daar uh, specifiek op mag ingaan, dan zie je dat dus er komt sinds twee jaar van een nachttrein. Dus mensen uit de Randstad die hier naartoe komen, die midden in de nacht teruggaan. Dat geeft een andere sfeer in de stad. Die heeft even moeten zoeken hoe dat ze dat moesten doen in Breda. Mm -hmm. We hebben een verandering gekregen van sluitingstijden een jaar of twee geleden. Dat geeft een verruiming tot vier uur en twintig zaken in plaats van vijf zaken. Je ziet de economische crisis. Dus de, de, de bereidheid tot collegialiteit in horeca is uh, uh, wat minder luxe. Uh, en Zo zijn er een aantal aspecten die gewoon een veranderend beeld geven. Maar um, ik hoor u nog niet over uh, de Saturna-leden, want die zijn aangehouden onder andere vanwege bedreiging en mishandeling. En dat zou hebben plaatsgevonden in de horeca. Ja, die geruchten zijn ons bekend. Uh, maar het is lastig om daar uh, de vinger achter te krijgen. Maar is dat ook wat u bedoelt als u het heeft over een verruwing van de sfeer, van de situatie op dit moment in Midden- en West-Brabant? Ja, schijnbaar is, die, uh, is Breda een wat aantrekkelijker stad geworden voor, uh, uh, voor uh, organisaties die, uh, die het niet zo nauw nemen. Hm. Maar goed, uh, ik, ik ken de feiten niet, behalve dan wat er gepubliceerd is. En, uh, laten we het onderzoek maar eens even afwachten. Ja, maar u zegt het is lastig daar een vinger achter te krijgen. Is er angst? Er is, uh, er is uh, onzekerheid. Uh, en bij de ene is dat wat hoger dan bij de ander, die onzekerheid. Maar dat is geen angst? Onzekerheid is iets anders? Ja, er is ook angst. Er is ook angst? Ja. ja. En kunt u omschrijven waar die angst voor is? Wat, wat, wat maakt dat mensen angstig zijn geworden? Nou ja, als een, een Halidag uh, uh, niet doorgaat in Breda uh, en daar rondomheen allerlei geluiden ontstaan, uh, dan zet dat mensen aan het denken. En de een zal roepen, dus overdreven. En de ander die zal denken: ja, maar ook eens is iets vuur. Mm -hmm. Maar hoort u verhalen van intimidatie en bedreiging? Want is dat ook de reden waarom mensen bang zijn? Dat zal in ieder geval meespelen. Maar, maar die verhalen heeft u niet gehoord? Jawel, de, de, de geruchten die zijn bekend, maar die hebben ook allemaal in de in de kranten gestaan. Dus dat is, dat is niets nieuws. De incidenten die zich hebben plaatsgevonden in augustus, daar is iedereen over bekend. Hm. U klinkt ook wat voorzichtig, meneer Wert. Ik ben zeer voorzichtig, ja. Want één, de feiten zijn nog niet vastgesteld. Dus laten we eerst het onderzoek afwachten. En wat dat, uh, wat dat voor feiten oplevert. Uh, het is lastig om nu uh, een, een groep uh, in de spotlight te zetten die, uh, waar nog niets van bewezen is. Maar we weten wel dat we met een stukje onzekerheid te maken hebben bij onze, bij onze leden. Mm, bent u zelf ook bang, meneer Werther? Nee, ik heb geen aanleiding om bang te zijn. Okay. Peter Werther, voorzitter van de brancheorganisatie Horeca in Midden- en West-Brabant. Dank u wel. Oké. Okay. Gaan we naar Australië, want daar is de Solar Race zojuist gefinished. Tot op het laatste moment was het spannend, maar het Japanse team Tokai heeft gewonnen. Tweede werd de Nuan ploeg van de Universiteit Delft en nu een van de coureurs aan de telefoon op campus. Ja, goeie ja, avond voor jullie. Middag. Middag. Middag. Middag nog. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar uh, net de overwinning uh, uh, niet gehaald of was het ook niet meer bereikbaar? Nee, niet meer bereikbaar. Gemengde gevoelens, omdat het nu ons solo team wel een reputatie heeft van eerst uh, als eerste, dan wel als slecht als tweede eindigen. Dat hebben we in ieder geval gepresteerd. Uh, opgelucht dat we allemaal heel uit zijn binnengekomen zonder technische problemen. Trots dat die studenten een onwaarschijnlijk snelle auto hebben gemaakt. En ja. Respect voor uh, Tokai die gewoon een betere auto hadden, moet je gewoon ja. heel eerlijk zeggen. En hoe was die tocht? Want um, ja, ja. we hebben eerder uh, met jullie gesproken. Toen uh, moest de race onderbroken worden vanwege bosbranden. Zijn jullie nog meer hindernissen tegengekomen? Ja, uh, nou, niet heel veel meer, behalve wat overstekende emoes. ...en een paar kangroes langs de weg en een paar tornado-wervelwindjes. Um, alleen vandaag draaide het weer om en dat werd alsnog ontzettend spannend... ...want uh, het is hier zo bewolkt en het regent... ...dat we uiteindelijk helemaal geen uh, energie meer binnenkregen via de zonnepanelen. En um, met name de laatste kilometers hadden we ons toch nog even verkeken... ...omdat we een brug niet hadden aanzien komen. En uh, toen kon uh, nu na zes bijna niet meer omhoog. Je kroop de laatste meters omhoog en pas toen het heel veel afwaarts ging, uh, zat de vaart er weer even in. Dus het werd alsnog heel spannend, want als je stil komt te staan uh, langs de baan... Ja, en je moet opladen met dit weer, dan gebeurt er niet zoveel. En dan hadden we misschien nog de tweede plek kunnen verspelen aan Michigan. Ja, maar dat vecht dus wel het een en ander van de coureur. Uh, waarom zat jij in de auto? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, uh, vandaag niet gereden... Uh, het is uiteindelijk de studenten die de auto gebouwd hebben en de auto ook het beste kennen. En zij hebben de laatste stuk gereden. Die jongen die ook de elektronica gebouwd heeft, omdat hij het beste kon inschatten hoe ver de batterijen nog mee konden. En uh, uh, ik heb uh, vooral heel veel getest en de coureurs begeleid om hoe je in zo'n auto moet stappen en hoe je dan moet gedragen. Dus zij hebben uiteindelijk de race uh, gereden en gewonnen, hoor. Dus uh, alle alle eer naar hun. Was het een mooie ervaring? Ja, het is een fantastische ervaring om wakker te worden midden in de woestijn. Uh, met keiharde muziek en dan zo'n mooie, hele bijzondere auto in de opgaande zonde zien staan. En dat is een prachtige rit. Ja, ja, het is een hele mooie ervaring. Ik kan het iedereen aanbevelen? <laughs> Oké. Okay. Rook Campus, dank dat je ons okay. even te woord wilde staan en gefeliciteerd nogmaals. Oké, okay, graag gedaan grootste bedrijven in Europa zijn verenigd in een Europese ronde tafel van industri industriëlen. En die industriëlen willen snel actie van de politiek om de eurocrisis te bezweren. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB... met een enigszins natte ochtendspits, Dennis mooi. Er staat nu 50 kilometer file, Marcel. Dat is ja, net onder het gemiddelde. Dat komt om natuurlijk omdat een aantal mensen herfstvakantie hebben... Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat tussen Budel en Valkenswaard 7 kilometer. De langste file van dit moment staat op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer. Dat komt door een combinatie van eerst een te hoge vrachtwagen voor de Drechtunnel en daarna een kapotte auto in de file. Nou, de weg is weer vrij, dus het begint aan de voorkant weer op te trekken. Maar inmiddels is het door de file op de A16 ook vastgelopen op de A17 naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder staat 3 kilometer. En ze we zijn nog bezig met uitgelopen werkzaamheden bij Venlo op de A67 richting Eindhoven. Tussen Wankum, net over de grens in Duitsland, en Velden staat daarom 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan weer eventjes naar Joris van de Kerkhof. En u weet het misschien nog, als u eerder luisterde dat wij om half acht een prangende vraag hadden aan hem. Kan er al gestemd worden, Joris? Ja, dat kan al gestemd worden in Den Haag. En dan gaat het uh, over stemmen bij de ambassade van Tunesië. Aanstaande zondag zijn er verkiezingen in Tunesië... voor een grondwettelijke vergadering. 111 partijen doen er mee. Uh, maar in uh, westerse landen kan er vanaf vandaag al gestemd worden. En omdat het in mijn auto een beetje warmer was... haal ik een jonge vrouw van bijna 20... kom maar, uit de auto en lopen we het kleine stukje... Uh, uh, van, uh, van de auto naar, uh, naar de ambassade. Een half uurtje gereden van de ene kant van Den Haag... naar de andere kant van Den Haag. Uh, de eerste keer dat jij ook uh, uh, gaat, uh, gaat stemmen... Ja. althans, voor Tunesië. In Nederland heb je al een paar keer gestemd. Zeker. Welke Weker. partij? De SP. Is er een SP-achtige partij ook in Tunesië? Mm, niet echt, nee. En wat voor een partij ga je dan stemmen? Voor Tunesië? In Tunesië, ja. Oh, en Nada. En wat is dat voor een partij? Ja, het is een politieke partij met een Islamitische achtergrond... En uh, het, het was al aan de gang sinds de uh, tijd van Bourguiba tot, uh, tot nu. Maar door, uh, door de dictatorische uh, uh, regering van uh, Berhali was het onderdrukt... Ja. Dus die partij die bestond al jaren. Uh, de afgelopen jaren, uh, tientallen jaren is de partij onderdrukt. Je vader was ook uh, actief uh, voor die partij, uh, begreep ik. Vertelde je onderweg van huis uh, hier naartoe. Is daarom ook gevlucht uh, vanuit Tunesië hier naartoe. Jij bent een jaar of uh, tien geleden uh, uh, hier naartoe gekomen. Dus even zoeken waar het ook alweer is tussen al deze mooie grote uh, huizen. We zijn er gewoon uh, voorbij gelopen. Um, Uiteindelijk heb je je vader pas weer voor het eerst gezien. Voor het eerst gezien, niet weer voor het eerst. Voor het eerst gezien ja. hier in Nederland toen je acht uh, jaar oud was. Um, en zijn partij, waar hij voor gevlucht is, omdat hij daar aanhanger van was, uh, daar ga je nu op stemmen. Ja, dat klopt. Ja. En, en dat maakt het ook extra bijzonder? Uh, ja, natuurlijk. Voor al dat, al dat moeite en uh, al dat vluchten van Tunesië naar hier. Uh, en nu weer een grote stap, dat hij zijn stem kan uitbrengen... en hij, dat hij weer actief, kan worden, uh, actief mee kan doen. Want het liefste wilde ik gewoon terug. En het liefst, nou, ja, het liefst eigenlijk wel, ja. En het blijft voor jou en je en broertje. En, en het blijft voor mij, een broertje, wat moeilijk om terug te komen... om terug te gaan naar Tunesië. Ik heb me hier opgericht. Ja. En uh, kan het weer van de, vanaf nul weer beginnen? Nou, is dat een fundamentalistische islamitische partij? In die volgorde uh, noemen wij zo'n partij altijd in Nederland. En dan met nadruk op fundamentalistisch en dan is het eng. Moslimbroeders, enge mannen die er een moslimstaat van gaan maken. Waarom vind jij het onzin wat ik nu zeg? Het is, uh, Tunesië is een islamitische land. En het, uh, ik dwing niemand om uh, islamitisch te zijn of het ook te volgen. Het enige wat er is, dat het, wat de basis van Tunesië is dat is het islamitisch is. Dus niet met fundamentalistisch dat het gewoon extreem islamitisch is. Maar het heeft wel een onderdeel van de samenleving van Tunesië. En ik vind zelf, het is, een, het is, het is ook een van mijn ID. Dus ik vind het zelf wel belangrijk. Ja, het is jouw eigen identiteit. Ja. We hebben wel een hand gegeven... Hey, je hebt ook een hoofddoek. En verder is er helemaal niks aan de hand. Hier, Embassy of Tunisia. Volgens mij hebben dat licht. Volgens mij moet je daar aanbellen. Oh, moet je het onder de achterkant houden? Ik loop wel met je mee. Dan gaan we eens even kijken hoe het gaat. Het gaat gebeuren in deze uitzending. Joris van der Kerkhoff, spreken je, je later. 10 voor acht. Het Europese bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over de schuldencrisis. en roept de Europese regeringsleiders op. komend weekend op de eurotop knopen door te hakken. Want de crisis wordt nu niet goed aangepakt. en het gevolg is dat de economie in elkaar zakt. Dit appel doet de European Roundtable. De club van 45 grootste Europese bedrijven. samen goed voor 4,5 miljoen banen in Europa. Ben Verwaaien, topman van het Franse telecommunicatiebedrijf Alcatel Lucent. is lid van die Europese ronde tafel. en maakt zich ook groot Zorgen. Nou, het heeft op iedereen uh, impact en ik denk dat wij niet als bedrijven uh, nu pas piepen, want dat we dat al eerder gedaan hebben. Uh, maar het is wel duidelijk dat uh, de nood hoger wordt en daardoor het, nou, laten we zeggen, de stemhoogte van, uh, van de bedrijvigheid ook hoger wordt. Uh, dit is niet alleen iets voor grote bedrijven, het is ook voor kleine bedrijven. Het is heel erg belangrijk dat Europa nu uh, tot beslissingen komt. Want wat zou er dan moeten gebeuren volgens u? Nou ja, je hebt je hebt drie stappen die je moet nemen. Je moet zorgen dat je de huidige crisis dat je die oplost. Uh, dat betekent zowel wat voor de banken als voor de landen die steun nodig hebben. Maar dat is niet voldoende. Je zult ook moeten zorgen dat mensen zich aan hun woord gaan houden. Het tweede wat er natuurlijk moet gebeuren is dat we groei terugkrijgen. Want uiteindelijk moeten we het hebben van groei. Uh, en het derde wat er moet gebeuren is dat we zorgen dat we niet weer binnenkort in dit soort situaties komen. Door de wijze waarop we tot besluitvorming komen ook onder de loep te nemen. Maar first things first... Het allereerste wat we nu moeten aanpakken. is dat de markt vertrouwen krijgt. dat we de, de, de, de korte termijncrisis oplossen. Ja, en nou zijn alle ogen gericht op het komend weekend. en nou heeft bijvoorbeeld uh, in Duitsland al de heer Schäuble gezegd. Van, uh, nou, uh, ik temper de verwachtingen wat. we verwachten er nou niet al te veel van. Verwacht verwachten nu geen wonderen. En vervolgens zie je alle markten, de financiële markten, weer in elkaar zakken van oh daar gaan we weer. Gaan we gaan weer in een praatcircus verlanden. Ja kijk die financiële markten die zullen reageren op alles wat iedereen zegt. Dat is nou eenmaal de, de situatie waarin we zitten. Uh, waar het nu om gaat is niet om naar de financiële markten te kijken. Maar naar de, degene die de leiding hebben te kijken. En dat zijn de Europese leiders. En die zullen tussen nu en uh, het einde van de maand toch echt met, uh, met oplossingen moeten komen. En dat is niet alleen wat ik zeg. Veertig uh, van de grootste Europese bedrijven die verzameld zijn in de European Roundtable die zeggen dat ook. Maar heeft u een beetje vertrouwen in die Europese politieke leiders dan? Kijk, we zullen met een aantal oplossingen moeten komen die pijn gaan doen. Dus de vraag is niet, weten we wat we moeten doen? Dat weten we heel goed. De vraag is, hebben we de moed om dan de besluiten ook werkelijk te gaan nemen en te gaan uitvoeren? Want je kan besluiten nemen, je moet ze uitvoeren. Ik denk dat wel het schip zal keren. En het zou veel beter zijn om dat snel te doen dan om lang te wachten. En dan pleiten zeg maar de Europese bedrijven dan voor radicale oplossingen schuld kwijtschelden, banken herkapitaliseren. Dat zijn allemaal geen nieuwe dingen waar we het over hebben. Nee. Maar we hebben het eigenlijk over, over drie belangrijke dingen. Je doet het op de korte termijn. Het allerbelangrijkste is groei terug. Er moet hoop in de samenleving komen. We moeten ook de samenleving zorgen dat die, uh, dat die kansen weer ziet. We moeten zorgen dat wij investeren in die dingen die te maken hebben met innovatie. Uh, je kunt niet alleen snijden, je moet ook groeien. Uh, maar je moet snijden nu. Uh, er moet gegroeid worden. En je moet zorgen dat je deze situatie, die zotte situatie die we nu zo lang al gehad hebben... Herhalen, dus we moeten veel betere besluitvormingsprocessen krijgen. En gelooft u daarin? Absoluut. Het is, het is uh, misschien lastig om het aan iedereen te verkopen, maar het is absoluut doelbaar. Want we zijn natuurlijk al zoveel maanden met elkaar bezig aan het praten, duwen, trekken. Ja, maar dat is een, een, een beetje het model wat we nu in Europa nog wel hebben. Uh, we hebben lastige besluitvorming omdat wij eigenlijk niet precies weten wat we zijn. Zijn we nou een monetaire unie? Zijn we een fiscale unie? Wat zijn we nu eigenlijk? Nou, voor de gewone burger, voor u en voor mij maakt dat helemaal geen bal uit. We moeten doen wat noodzakelijk is. We moeten groeien in de economie. We moeten zorgen dat we banen creëren. Maar wat we vooral moeten doen is zorgen dat we onszelf niet verder in de nesten werken. Ja. En wat nou meneer Verwaaien als het allemaal niks wordt komend weekend? En dat we met elkaar maar niet inslagen nou, om één vuist weekend, te maken? De komend weekend gaat echt niet de, de oplossing opeens plotseling uit de hoed komen. Dat zal zoals het altijd in Europa gaat in verschillende stapjes gaan. Uh, zolang het maar gebeurt voor het einde van de maand ben ik op tevreden. En gaat dat lukken, denkt u? Duits zal het leren. Ben Verwaaien, hij is lid van de European Roundtable Club van 45 grootste Europese bedrijven. En daarvan is ook lid de topman van Axo Nobel, Hans Weijers. Die spreken we na acht uur.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 En we blijven bij dit nieuws. Want Dexia kreeg in 2010 al scherpe waarschuwingen... over het rammelende risicobeheer in Frankrijk. Het blijkt allemaal uit documenten... die de Vlaamse kranten standaard kon inkijken. Dexia, de bank, wendelde vervolgens die risico's deels op België af. Uit officiële documenten van zowel de Europese Commissie... als de Franse toezichthouder blijkt voor het eerst... hoezeer het risicobeheer bij de Belgisch-Franse bankgroep rammelde. De Franse toezichthouder dreigde de Franse dochter van Dexia... onder speciaal toezicht te plaatsen. Omdat de bank oncontroleerde... Risico's nam met een enorme hoeveelheid renteswaps die ze in de portefeuille had. Producten bezogen zoveel cash uit de bank dat die begin oktober moest worden gered. De fiscus dan heeft geblunderd met het verrekenen van belastingsschulden met de voorlopige teruggaaf. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Het gaat om een groep die eerder een betalingsregeling heeft getroffen met de Belastingdienst en van wie onterecht geld is ingehouden. Volgens de Belastingdienst is er sprake van een automatiseringsfout. Hierdoor zijn zo'n 17.500 huishoudens gedupeerd. Nederland houdt zich niet aan de richtlijnen van het Internationale Atoomenergieagentschap, de dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het toezicht op de kerncentrales... is namelijk niet onafhankelijk. Volgens Trouw krijgt het personeel zijn opdrachten direct van minister Verhagen... Van, van Economische Zaken. En vallen bevordering, vergunningen en dus toezicht onder een minister. Hoogleraar Energie Wim Turkenburg denkt dat ons land... bij de volgende inspectie een opmerking van het internationaal agentschap kan verwachten. kan namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de veiligheid. Het is een ontdekking die te denken geeft over de waarde van de situ toets Het IQ van tieners blijkt namelijk nog tientallen punten te kunnen kunnen veranderen tijdens de pubertijd, hebben Britse wetenschappers ontdekt. Volkskrant bericht erover. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie... tijdens een mensenleven min of meer constant blijft. En een 50-jarige Australische duiker heeft tijdens zijn duiktocht... in de buurt van Melbourne Bayside Beach een ongewenst gezelschap opgepikt... namelijk een haai. Volgens de Courier Mill beet de haai in de been van de man... en zwom zo'n 20 minuten met hem mee. De man stapte zelfs met de haai aan zijn been het strand op. De duiker, die wonderbaarlijk genoeg niets mankeerde... vertelde de arts dat hij honderden uren aan duiken erop heeft zitten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 Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Dit is Radio 1.